VVD-fractievoorzitter Blok neemt afstand van de tegenbegrotingen van de oppositiepartijen. Bij de algemene beschouwingen zei hij dat die de overheidsfinanciën minder goed op orde brengen dan het kabinet. Hij benadrukte hoe verstandig de coalitiepartijen en de PVV vorig jaar zijn geweest door afspraken te maken over 18 miljard euro aan bezuinigingen. In het debat beschuldigde de PVDA-leider Cohen het kabinet ervan te liegen over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. D66 vindt dat de Partij van de Arbeid in haar tegenbegroting de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking ten onrechte aan Aanvaard. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam staat niet langer onder verscherpt toezicht. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg zijn er nu voldoende maatregelen genomen om verantwoorde en veilige zorg te leveren. Het ziekenhuis stond twee maanden onder toezicht vanwege de uitbraak van de Klebsiella-bacterie. Door toedoen van die bacterie zijn zeer waarschijnlijk drie patiënten overleden. Vanaf volgend jaar worden passagiers die van buiten de EU naar Schiphol vliegen al vroeg gescreend. Gegevens van reizigers worden direct na het inchecken doorgegeven aan de Margeaussee in Nederland. Die heeft dan de tijd om te kijken of er mensen tussen zitten die bijvoorbeeld geregistre geregistreerd staan of illegaal het land proberen te ontkomen en binnen te komen. De screening wordt gedaan op 27 vluchten die als riskant worden gezien.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 In de Randstad staan files op de A15 en de A29. Op de A15 naar Europoort bij Rotterdam-Charloes, 5 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer dat doorrijdt over de A29, komt nog een keer in de file naar Bergen-op-Zoom. Tussen het Vaanplein en de afrit Oud-Beierland, 3 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie, waardoor er twee rijstroken dicht zijn in de tunnel. Tot zover de verkeers...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 Het omweert niet, hoor. Nee, omweert het niet? Nee. Nee, ik had hem al niet... snel even dicht gedaan. Ja. Het is wel een beetje grauwig buiten, maar het is niet koud. Oh? Het is heel zacht weer voor de herfst. Gaan we het nou is eindelijk... herfst. Gaan we nou eindelijk de zomer krijgen? Nee, het is herfst. Gaan we nou eindelijk de zomer krijgen? Het is herfst. Het is al de derde keer herfst dit jaar. Ja. En ik heb al twee keer de lente ja, gehad. Uh, en nou wil ik die zomer een keer zien. Nee, dat gaat niet meer oh. gebeuren. We hebben, we hebben, er komt een nieuwe tijdindeling aan. En uh, dat gaat vanaf nu uh, gaat dat in. Uh, het is drie keer herfst en één keer winter. Oké. Okay. En zomer en, lente, en één keer lente tussendoor. Ja, dat, dat is dan gelijk. Ja, dat, misschien. Misschien. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. <laughs> dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, we hebben de zomer dit jaar in april gehad en in mei, toch? Ja, twee dagen. Ja. Nee, het is drie warm. dagen. Het is heel warm geweest in maart en april. Oké, okay, vijf. Nee, nee, veel langer. <laughs> veel langer. Maar, maar we, we zijn allemaal. hier niet om het weer te bespreken. Waarom niet? Oh ja, kunnen we ook doen. Ik vraag me Tot vier of... uur het weerbericht. Ik, ik vraag Met me af... Riek Jansen. Ik vraag me af wanneer doen we het weer? <laughs> Wat? Wat? <laughs> Het weerbericht. Ja, dat ja, we kunnen we wel even doen. Hè? Goedenavond, uh, goedemiddag dames en heren. Dit zijn de vernieuwjarigen en uh, we gaan weer plaatjes draaien. Top. Ja, en wat voor plaatjes gaan we draaien? Oh, doe ik nog niet. Ik heb niks meegenomen. Oh, heb je niks meegenomen? Dat is altijd makkelijk. <laughs> Daar hou ik wel van. Ja, ik, ik heb niks meegenomen. Ik, denk, uh, ik had zo de pest in vanmorgen dat thuis mijn internet naar de uh, is en zo uh, verschrikkelijk allemaal. Uh, zo de pest in, ik denk, neem ook geen platen mee, op mijn toch He? Gaan, we, uh, gaan gewoon twee uur zitten lullen gaan we. Ja, dat kan ook <laughs> Ja, moet, uh, de, de troonreden bespreken of zo. Dat is ook wel handig Daar heb je zeker twee uur van nodig Nee, is onzin hoor dame. Nee, weet je wat we gewoon gaan doen? Dus? Gaan we gaan muziek maken Nee, nee, nee, we gaan gewoon Zie je weer bericht Nou ja, we doen het, doen het weer Ja, we doen het weer Oké, okay, nou, dan hebben we dat ook weer gehad <laughs> Dames en heren, wat hebben wij vandaag voor u? Ik heb, uh, ik heb drie prachtige platen voor u meegenomen. En, uh, en welke drie zijn dat? Dat is... Uh, okay. ik met... Ga je doen? Hij oh. ja, ga ondertussen meetikken. Hij ah, gaat meetikken. We hebben vandaag uh, Rick Wakeman, dames en heren, met uh, zijn dubbel LP Rhapsodies... En dat is... Uh, ja weet niet kent u natuurlijk. Daar ik zal straks ik meer over vertellen. Verder heb ik Bruce Springsteen meegenomen. The River, dubbel LP. Dus kunnen we ook niet helemaal draaien vandaag. Um, verder uh, heb ik ook nog Cat Stevens meegenomen. Uh, en dat was... Uh, uh, dat is de, de LP Mona Boom uh, Jaken... En hadden wij nog niet een nummer afgesproken van de Moody Blues... dat we nog moesten draaien vandaag? Ja, zeker weten we wel. Ja, hè? Ja. Dat hadden we nog, hè? Ja. Ja. Zullen we dat eerst maar doen dan? Oh, dan moet ik even een andere plaat hebben van je. Ja. We zouden hem als eerste draaien vandaag. Ja, dat hebben we beloofd. Dat hebben we beloofd. Dus dat moet je dan ook doen. Want ik heb altijd geleerd dat je beloftes... Belofte maakt schuld, hè? Dus het was uh, deze. Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja die hadden we nog beloofd. Daar zijn we namelijk vorige week niet aan toegekomen. Nee, was er niet een andere? Nightingale ja. 7 hadden we gedraaid? Nee, we hebben niet gedraaid. Jij wel? Nee. Dat Jij is wel? En was die andere LP van uh, uh, Percy Sledge. Oh ja, die. Was Percy het. Sledge, ja, die was het. Oh ja, die was het. Ja, ik moest ook weer even denken hoor. Ja, die was het. Oh. Nou, het is weer chaos, dat bent u van ons gewend natuurlijk. <laughs> en heren. Het is weer chaos, en, maar goed, dat bent u gewend van ons, dus wat maakt het allemaal uit? Uh, het was inderdaad Percy Sledge. Daar hadden we er één niet voor gebruikt. En die wilden we wel draaien. Dus dat gaan we nu doen. Ja. Dan moet hij even hassen, stel weer, weer een plaats wisselen. Dus ik moet het even voorkletsen. Maar ja, met zo'n uh, baggermuziekje op de achtergrond. Is dat niet zo, is dat niet zo ramp? Oké. Okay. Uh, wat we vorige week niet gedaan hebben, waar we niet naartoe kwamen. En wat we vandaag dan nog even gaan inhalen, dames en heren. When a man loves a woman, van Percy Sledge. Oh, is het zo? Ja. Oké. Okay. <laughs> Chaos. Nou, komt er nog. Ja, die hadden we nog uh, beloofd vorige week. Zijn we vorige week niet naartoe gekomen. Dus, maar uh, even om daar... het uh, vorige deuntje af te maken dit. Tot zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar nu eerst meer muziek zitten zit mensen daar nou op te wachten? Dat kost alleen maar tijd. Straks kunnen we weer allerlei leuke nummers niet draaien. Potverdorie ik nog aan toe. Oké, okay, nou, laten we het uh, gauw doorgaan, dames en heren. We gaan uh, door met Rick Wakeman. En Rick Wakeman is een uh, bekende Engelse uh, toetsenvirtuoos. Uh, in het rijtje Keith Emerson en, en zo. Allemaal dat soort uh, figuren. Hij uh, heeft zijn, uh, zijn bekendheid natuurlijk vooral te danken aan zijn deelname aan de groep Yes. Uh, waar hij uh, in 1972 of zo bij kwam als uh, vervanger van de toenmalige to uh, toetsenis, Tony Banks. En uh, die ging eruit. En uh, vanaf de derde LP van Yes, dus Fragile was Rick van, uh, Rick van Linden bij mij houden. Rick Wakeman daarop uh, daar te horen. En Rick, heeft, uh, Rick Wakeman heeft behalve allerlei. Uh, ...platen met Yes natuurlijk ook diverse... ...solo albums gemaakt. Een van de bekendste is The Sixth Wives of Henry VIII... ...waarin hij elke vrouw... ...van Hendrik VIII... verbeelde in een muziekstuk. En deze LP heet Rhapsody... En uh, het, is, uh, het is wel leuk. Het is, het is allemaal niet zo moeilijk. Het is wel leuk, uh, leuke muziek ook om naar te luisteren. Uh, sommige dingen worden ook gezongen. En er zijn ook veel instrumentale werkjes in. Zoals bijvoorbeeld de Rhapsody. In Blue van, van Gershwin staat erop. Er staat een bewerking op van het Swan Lake waar meer dus en uh, nog meer van dat soort vaars Maar we gaan beginnen met uh, een stukje, een stukje van deze LP Rhapsody van Rick Wakeman. En um, de productie van deze handen van deze LP was in handen van Tony uh, Tony ja, Visconti. Tony ja. Visconti was de man. Uh, alle tracks op dit album zijn geschreven En gearrangeerd door Rick Wakeman Dat is natuurlijk niet helemaal waar Want er zijn een aantal klassieke bewerkingen op Maar goed, dat maakt allemaal niet uit uh, Dat staat er ook Rhapsody in Blue is bijvoorbeeld van George Gershwin uh, en het Swan Lake summertime natuurlijk. Summertime hebben we ook van George Kerslin. En het Swan Lake is natuurlijk van Sarkovski. En heelal bananas. Wakeman, Silver en Khan. Ja, het zal allemaal wel. Ja, nou, we gaan <laughs> we beginnen met een nummer van Pedra de Gavea. Dat is het eerste stuk wat we draaien van Rick Wakeman. To see and there's the good chance to walk the sun. There's still the money and all around me, there's much work to be done. I go to big stars above me, ships I? Watch to I'll be in the sky. The sun, Zo is een De Gavea heette dit nummer. Rick Wakeman speelde alle toetsinstrumenten. Bruce Lynch deed de basgitaar. Frank Gibson Jr. deed het slagwerk. Nico Ramsden deed gitaar. En Tony Visconti deed de akoestische gitaar. Het album is het negende soloalbum. Wat uh, Rick Wakeman maakte voor het ANM uh, label. En het zou ook zijn laatste voor het label zijn. Omdat... Uh, ...men bij dat label met name wilde dat er een producer kwam. Daarvoor deed Rick Raymond het lekker zelf. En dat was kennelijk voor dit label niet commercieel genoeg of zo... Het album bevatte heel wat stijle muziek. En werd in, toen het uitkwam in. Uh, Wanneer was dat ook weer? Uh, nou, ergens in 1979. Eindje uh, 1979. Ja. Um, er werd de grond ingeboord door de critici. Nou, is dat niet zo belangrijk. Want critici boren vaak dingen de grond in die goed zijn. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar um, het album werd dus de grond ingeboord. Want men vond dat dat in 1979 nog niet meer kon. Nou. Dat bleek dus, ze bleken dus ongelijk te hebben, want het was in 1987 werd het album al uitgebracht op cd. En met name ook in landen als Japan werd het zeer tot zeer goed verkocht. Rhapsody is dus de titel en er staan hele leuke instrumentalen en soms ook gezongen werkjes op. U gaat er straks nog meer van horen. Cat Stevens. We hebben hem al eens eerder gehad met een prachtige plaat. Uh, ik heb nu een LP meegenomen... wat uh, zijn eerste LP was... Uh, zeg maar... nadat hij wegging bij het uh, beroemde Decca label uh, waar hij hitjes op had als I Love My Dog... en Matthew and Son. Allemaal zeer pompeuze nummers... met heel veel orkestgeweld en, en dat soort dingen. En uh, de, ik denk dat hij dat niet zo zag zitten. Hij is overgestapt naar een ander label... en ging uh, daar verder met een compleet andere stijl... De singer, ...meer de folkzinger, meer de singer-songwriter... ...en ook meer wat, wat intieme werkjes... ...met uh, vooral een kleine bezetting... Uh, ...niet, niet zo'n zo groot uh, pompeus orkest erachter, ...maar gewoon lekkere kleine, kleine werkjes... ...en uh, de LP waar we het over hebben... ...heet Mona Bone Jaken... ...en dat uh, was een LP die vooral beroemd werd... ...omdat het prachtige liedje Lady Darman Wilder erop staat... ...en die komt natuurlijk straks, dat weet u... ...want we bewaren de hits natuurlijk altijd voor iets later... Uh, Alan Davis doet hier de gitaar. de bas wordt gespeeld door John Ryan, de percussion wordt gedaan door Harvey Burns en de fluit door Peter Gabriel. Ja, de, die man van, uh, inderdaad, die meneer dus van, uh, van, van Genesis, die doet hier dus wat fluitpartijen op. We gaan een uh, liedje draaien van deze LP dat uh, het uh, worden van een popstar natuurlijk uh, een beetje op de haak neemt. Uh, Cat Stevens, tegenwoordig dus bekend als Yusuf Islam, maar hij treedt weer op ook met zijn oude uh, repertoire hij heeft zelfs in mei van dit jaar een concert in Nederland gegeven, en uh, daar speelde hij ook weer heel veel van zijn oude, uh, oude repertoire en volgens de mensen die erbij geweest zijn, was dat weer buitengewoon indrukwekkend. Hij heeft jarenlang er niks mee te maken gehad willen hebben, maar weer wel omdat... Uh, men vond, eh, vanuit ook de islam onder andere, vond men dat zijn muziek en zijn manier van optreden natuurlijk ook een ideale manier was om eh, de islam nog wat verder te verblijden. Hij is ook nog een tijdje verguist geweest, dames en heren, ook dat nog, eh, omdat er eh, geruchten waren dat hij, omdat hij dus eh, moslim is, eh, via bepaalde eh, terroristische eh, ...projecten zou hebben gefinancierd. Ja, dat was in 2004, op 21 ja. september... ...mocht hij de Amerikaanse Verenigde Staten... ...niet in. Nee. Van de FBI. Maar dat was een foutje. Ja, dat was een foutje. Dat was... Maar goed, dat, is, uh, dat werd hem toch wel even nagegeven. Ja. Maar uh, hij mag het... Uh, ...nu weer wel. En hij doet het ook. En hij geeft gewoon weer concerten. Ook met zijn oude... Uh, oudere repertoire. Hij heeft zelfs ook weer een nieuwe cd. Maar in ieder geval, wij gebruiken vandaag... ...Cat Stevens. Wij gaan draaien van hem... Popstar. I'm gonna be a pop star Yes, I'm gonna be a pop star now Yes, I'm going to be a pop star Oh, mama, mama, see me Mama, mama, see me I'm a pop star I'm going on the TV now. Huh? Yes, I'm going on the TV now. Yes, I'm going on the TV. Oh, Mama, Mama, see me. Mama, Mama, see me on the TV. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on my first gig. ga da, ga da, ga da. Cold bank. Yes, I'm going to the cold bank now. Yes, I'm going to the cold bank. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me at the cold bank. coming home now. Yes, I'm coming, coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming, coming home now. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me. I'm home. Prachtig liedje, Cat Stevens. Tegenwoordig dus bekend als Yusuf Islam. Zijn zoon eh, Mohammed eh, Islam is ook eh, actief als zanger. Maar eh, dit is nog uit de tijd dat hij nog gewoon Cat Stevens heette. Oorspronkelijk eh, heette hij nog anders. Had hij een of andere Griekse naam. Moet even kijken of dat is. Ja. Uh, Steven Dimitri Gorgu. Oh ja, dat is. Zoiets. Ja, Steven uh... Dimitri Gorgu. Ja, ja, ja. Heel ja, ja. veel lastige naam. Hij komt uit Londen. Ah, nee, zijn, hij is uh, de zoon van een uh, Griek-Cypriot een Altische vader en een Zweedse moeder. Kan het internationale. En uh, nou, hij is opgegroeid in Londen. Hij is geboren in, uh, in Londen in 1948. Dus hij wordt dit jaar... Uh, wordt hij, of is hij is net uh, ook 63 geworden. Uh, hij bekende zich tot uh, islam. En sindsdien ook zijn naam veranderd in Yusuf Islam. Cat Stevens van het album Mona Bone Jaken. En ik blijf hem vandaag gewoon lekker Cat Stevens noemen. en zoals ik ben. We gaan verder met Bruce. Bruce Springsteen, dames en heren. Met een geweldig album dat de man gemaakt heeft uh, The River Met natuurlijk die prachtige titelsong Maar ook die bewaren we weer voor het laatst Of voor even later Ik zie zelf dat die LP 29,90 euro gekost heeft Nou dat was toch nou, wel een dure Nee gulden hè? 29 gulden Oh, nee, 29 gulde. is nog steeds een dure Ja, nee dat, vond ik dat niet En bovendien is dubbel, dubbel LP Wat wil je nou Goed, uh, we gaan van dit album, The River van Bruce Springsteen, gaan we draaien. Ties That Bind. Hier is Bruce. Ties you that bind, zetten. oftewel ties, that bind, oftewel banden die binden. Nou, dat is uh, dat is wel lekker. Goed, Bruce, Bruce Springsteen album komt uit 1980. En uh, werd uh, zeer goed, goed verkocht. Het was een dubbel album. En het was natuurlijk zoals ze het gewend zijn van, uh, van de bos. Geweldige plaat. Met uh, hier en daar wat mooie gevoelige nummers. Maar ook uh, uiteraard de stevige rock. Waar de man uh, toch wel een patent op heeft, mag ik wel stellen. Um, Bruce Springsteen dus. Uh, waar, waar is die informatie nu weer gebleven? Zeg ik weer naar Facebook kijken. Dat wil ik helemaal niet. Nee, ja, ja, het staat toch op Facebook allemaal wat we doen? Nee. Ja, dat staat er wel. Nee, hij staat niet op Facebook. Niet liegen. Wat we doen vandaag staat op Facebook. Nou, okay. Bruce Spring's vader was van Iers-Nederlandse. Was een Iers-Nederlandse. Ja. ja, zijn vader is van Iers-Nederlandse afkomst. En zijn moeder is van Italiaanse afkomst. Wat hebben we een rare mix, hè? Cypriotisch met Zweeds. En iers Nederlands met, met Italiaanse. Nou goed, vanaf de jaren 60 speelde Springsteen in uh, coverbandjes, meerdere bandjes. Waaronder de Castles uh, Steel Mill en Dr. Zoom en de Sonic Boom. Nou, lekkere naam. In 1972 werd de artiest ontdekt door uh, John Hammond, die al eerder Bob Dylan ontdekte. Springsteen uh, bekende in dat jaar ook een, tekende in dat jaar ook een contract bij Hammonds uh, werkgever Columbia Records, CBS, dus in de Volksmond. Zijn eerste album Greetings from Cashbury Pink uh, met, uh, Park. of uh, Park, ja, sorry. Uh, vergeen in januari 1973. En uh, een van zijn meest indrukwekkende albums, die hebben wij wel eens gedraaid in het programma, vind ik. Dat is nog altijd Born to Run. Met dat prachtige titelsong erop. Helemaal te gek. Maar uh, we hebben vandaag dus The River van de heer Springsteen. En het nummer dat u hoorde heette ties That. Byte. Verder met Rick Wakeman. Want u weet het, we hebben drie albums. Die staan centraal. We draaien misschien nog iets om te lachen. We gooien er misschien ook nog wel een singeltje door. Um, ik wil u uh, vast wel even vertellen dat ik volgende week er niet ben. Hoi, hoi, hoi. Dit is, uh, dames en heren, de man in het dwangbuisje. <lacht> De heer Mulder, let u maar even op hem. Let u maar niet op mij. Um... Maar daarom, omdat jij er niet bent... hebben wij zo'n voltreffende goede invallen voor je gevonden. Oh, is dat Na wel? urenlange scouten en audities rondes en... Hou op niet zo gewoon. Gewoon AJ Vos gaat dus er gewoon zijn bij Albert-Jan Vos uitgekomen. Hé, hey, daar is het gelukkig getrouwde stil. Roy van Buringen en Din van Buringen. Wat leuk! Nou, het lijkt wel overtuigd. We gaan verder met. Uh... <laughs> maar nee, volgende week dus Albert-Jan Vos, hè? Ja. In jouw stoel. Ja. In mijn Wat leuk. En, uh, ik, ben ik, ik ben er pas uh, uh, over 14 dagen weer. Nee, over drie weken pas. Ja. Ik ga twee woensdagen weg. Lekker. Ja. Ja, lekker in de zon. Heerlijk. Heerlijk. Gezellig. Lekker. Mm, aan het strand. Uh, frontline gaan we draaien. Van de LP Rhapsody's. Van Rick Wakeman. en lekker, het swingt als een trein en ja, er zijn mensen die vinden dit zenuwmuziek, die heb je, ik vind het wel lekker uh, Rick Wakeman uh, gebruikt zo'n beetje alles wat er aan toetsinstrumenten uh, ter, beschik ter beschikking was in, uh, in dat jaar 1979 en uh, verder natuurlijk basdrums en gitaren. de standaard be bezetting van deze, deze LP uh, Rhapsodies wat zei nou, uh, Marius heeft hier nou 89 platen gemaakt Zijn dat nou? Eh, wacht even. Ja, dat zei ik. Oh, dat zei nee, ik. Lees oh ja, ja. 89, 2010 was de laatste. Was ja, ja, ja. present and the Future. En de allereerste was Piano Vibrations in 1971. Ja. En daarna kwam hij met... The uh, Six uh, Wives of Henry Ja, right. Dat is een beetje zo'n zo beroemdste... Ja. Uh, beroemdste album waarin hij dus uh, muziekstukken schreef op de zes vrouwen die uh, Hendrik de Achtste, die rare Engelse koning, uh, gehad heeft. Ja. En dat inspireerde hem inderdaad. Rick Wakeman natuurlijk bekend van zijn samenwerking met Yes. De uh, eerste keer dat dat gebeurde was op het album Fragile. In nou, 1971 album Fragile en uh, is ook gelijk een van de allerbeste Yes albums vind ik persoonlijk, met uh, prachtige stukken erop als Roundabout en, en Heart of the Sunrise en dat soort mooie werkjes, ik heb hem nog dus we gaan hem wel een keer meenemen de, in, als ik weer terug ben van vakantie um, overigens nog even aankondigen natuurlijk, want dat moeten we ook niet vergeten dames en heren dat we aanst aanstaande zaterdag 24 september een heel leuk concert hebben een concert. Geen dansavond. Laten we dat vast even vaststellen. En, uh, een heel leuk concert hebben in, uh, de in de krocht. Hier in Zandvoort. Music goes back to the living room. Het heeft niets met die kroeg te maken. Dat hoorde ik later. <laughs> dat er een kroeg schijnt te zijn die de living room heet. Hij heeft er helemaal niks mee te maken. Absoluut niet. Want het uh, vindt allemaal plaats in de krocht. Uh, mijzelf, Paul Bakker, Kees van der Laarsen, Cheryl Dev. gaan uh, akoestische muziek spelen van onder andere de Beatles. En Beach Boys, Simon and Garfunkel En Crosby, Stills, Nash and Young Dat krijgt u voor u kiezen En eh, het gaat allemaal akoestisch We gaan, ja, akoestisch zoverre dat we geen elektrische instrumenten gebruiken We gebruiken gewoon de vleugel En akoestische gitaar, bas En natuurlijk drumstel En de drumstel wordt niet doorversterkt. Dus het wordt allemaal gewoon lekker op huiskamerniveau omdat we dat eigenlijk wel heel erg leuk vinden. Uh, we gaan uh, dingen doen die, uh, die, uh, ja, toch wel, uh, waarbij we de lat aardig hoog leggen. Zeker ook qua samenzang uh, in Beatles-stukken. En nummers van Crosby, Stills Nash en Young natuurlijk. En uh, nou ja, u bent van harte welkom. Kaarten kosten een tientje per persoon. En uh, het begint om half negen. Aanstaande zaterdag 24 september in de krocht in Zandvoort. En waar kun je de kaarten kopen? Uh, bij de zaal gewoon. Lekker aan de zaal. Ja, uh, vol is vol. En ik hoop dat het hartstikke vol wordt. Uh, het staat hebben... morgen ook allemaal in de krant, ja, dus we, we nou hebben, lezen. We hebben geen kaartverkoop, geen voorverkoop, laat ik het zo zeggen. Dus het is gewoon lekker aan de zaal. Zorg dat je op tijd bent. en uh, Ja, het wordt een zitconcert, laten we dat wel zeggen. De stoeltjes gaan in de zaal, dus het wordt heel gezellig. En u mag lekker genieten, hoop ik dan tenminste, van mooie Muziek um, Ja de krocht zit aan de grote krocht Nummer 41 en parkeren Kunt u er tegenwoordig vlak naast In de nieuwe parkeergarage Van het Louis Davids Ja, En dat is zeer mooi Goed, Cat Stevens weer uh, van het album Mona Bone Jacob En dat album dat uh, was een kentering. Want hij uh, zei het al. Hij werd eerst bekend met vrij pompeuze hits. Als Matthew and Son. En and, uh, I Love My Dog. En dat soort dingen meer. En I'm Gonna Get Me A Gun. Geloof ik ook nog. Was er ook nog bij. Um ja, geloof het wel. Maar dat maakt allemaal niet uit. Daarna maakte hij een grote switch, onder andere van het platenlabel. Hij ging van Dekka naar het Diram label En dat betekende ook gelijk een grote ommezwaai in zijn muziek... Die hij ging uh, zingen en spelen. Want hij is natuurlijk eigenlijk een singer-songwriter. en houdt het dus op folkrock. en natuurlijk op uh, romantische uh, folkrock-songs. Uh, een van zijn bekendste nummers van deze LP, althans, dat hoort u later in het programma. dat is natuurlijk het fantastische. Lady Darbanville. geschreven voor Patty Darbonville, Een uh, hele mooie vrouw, en model, en zo, uit die tijd. Waar hij hoop, denk, denk ik, verliefd op was. Um, maar die, die volgens mij met een ander ging. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Um, <laughs> en uh, van dit album van Cat Stevens draaien we dus het mooie. Mona, Bone, Jacob. De titels. Nu ook dat ik niet moda, -moda jaken maar Jacken moet zeggen. Maar dat uh, maakt niet meer uit. Stevens dus. En uh, 1977. Nee, uh, het is allemaal anders. Ehm. Um... Een, uh, hij groeide op in Londen, waar zijn vader een, een restaurant had. Hij schreef op jonge leeftijd liedjes en trad gedurende de jaren 60 op, uh, zonder veel succes. Op zijn 19e jaar kreeg hij tuberculose en moest gedurende lange tijd naar het ziekenhuis. Toen in 1967 en 1977 verkocht hij ze tussen, hoe moet ik zeggen, tussen en 1967 en 1977 verkocht hij 40 miljoen LP's. Uh, en bij elk lied werd hij bijgestaan. Door Ellen Davis, die meestal de tweede gitaar speelde. 1977 was hij bij Malibu, Californië, aan het zwemmen in de Stille Oceaan. en kon door de sterke stroming niet meer aan land komen ja, nadat hij God had aangeroepen, bracht een golf hem terug aan land waarin hij een geschenk van God zag. Op 30 december 1977 deed hij zijn uh, artiestenaam Cat Stevens in de baan. En in 1978 werd hij moslim, nadat hij van zijn broer een exemplaar van de Koran had gekregen. Hij nam toen ook de artiestenaam, of uh, de naam Yusuf Islam aan. Dat is geen artiestenaam, dat is echt zijn naam. Uh, Jozef Islam is, acht, is anno 2004, uh, vader van uh, vijf kinderen en woont in Londen. Hij maakt islamitische muziek, ook wel voor kinderen. En hij is echt betrokken bij lichtdadigheids... Uh ...projecten onder andere, onder andere voor Kosovo. In 2004 werd het vliegtuig waarin Yusuf Islam zat... ...gedwongen te landen in de Verenigde Staten... ...omdat hij verdacht zou worden van het financieren van groepen... ...die verband houden met terrorisme. Achteraf bleek het om een vergissing te gaan van de FBI. Uh, volgens hem zelf in een interview met Larry King van CNN... ...de gezochte man die op de zwarte lijst stond... ...heette Yusuf Islam. En toch wordt hij... Uh, en toch werd hij niet toegelaten tot de Verenigde Staten. Nou. Moet je er wel voorbij zeggen dat die man op de zwarte lijst, ja. Yusuf Islam, heel ja. anders was geschreven als zijn Yusuf ja. Islam. Ja, want hij schrijft dat, dat klopt. Zonder de o's. Hij Zonder de o's hij zei, schrijft, en één is. Uh, ja, klopt inderdaad. Daar zijn nog bij. Um, wat betreft de, die islamitische muziek. Uh, dat doet hij nog steeds. Maar hij is sinds een aantal jaren toch ook weer teruggekeerd naar zijn oude repertoire. Naar zijn zeg maar, wat meer wereldse repertoire. En in, het begin van de, in mei van dit jaar gaf hij zelfs weer een concept in Ahoy. En dat schijnt zeer goed geweest te zijn. En daar speelde hij gewoon ook weer al zijn prachtige hits Als Vader and Son en Lady Dabanville en al dat soort prachtige liedjes. En dat doet hij met name ook omdat men vanuit islamitische kringen vond. Dat zijn aanwezigheid en zijn naam Yusuf Islam natuurlijk een fantastische promotie zou zijn. Of is voor, uh, voor het moslimdom moet je maar zeggen. En uh, nou ja, vandaar. En vandaar dat hij dus nu ook zijn oude repertoire weer speelt en zingt, ook live. Cat Stevens dus, ik hou het maar lekker even bij deze naam, want die staat nog eenmaal op deze LP. Bruce Springsteen, gaan we mee verder, van het album The River uit 1980. Een van zijn prachtige albums van The Boss. En daarvan Sherry Darling. Baby, sherry Baby. Baby. Ja. Van het Album The River van uh, Bruce Springsteen. En uh, uh, 1980. Ja, prachtige plaat. Overigens. We gaan lekker door. Uh, sherry Darling. Oh, Sherry Darling. Oké, okay, ook goed. Vind ik ook best. Het heeft, het, heeft geval, het heeft in ieder geval met drank te maken. Het heeft in ieder geval met drank te maken, met sherry. Nou, ik snap niet wat ze drank vinden trouwens, sherry. Oh, maar goed. Nieuwelijk? Oh, ja, weer, ja nou ja, goed, dat is het een drankje. Ja, dat is het lekker. Noem wij eens een drankje wat je niet lekker vindt? Ja, zeker weten we wel. Ja? Ja. Oh. Tequila? Oh. Overal waar het te voor staat is niet goed, behalve tequila, zeggen ze altijd. Ja. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Tequila is niet goed voor je. is gewoon puur arsenicum. Ja, ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we Er lekker. zijn nog wel meer drankjes hoor. Ja, maar we gaan het nu over een hebben. Maar wil je het over drank hebben? Nee. We over Bombay en... Sapphire is bijvoorbeeld een heel lekker drankje. Is een nee, heel lekkere hebben, gin. Nee, we hebben Bombay Duck. Oh, we hebben ja. Bombay Duck. Ja, oh, ja, ook dag Bombay, Bombay, Bombay Sapphire. sapphire. Nee, Bombay is dat ook de... gin? Weet ik veel. Uh, Rick Wakeman van het album Rhapsodies, dames en heren, draaien wij het stuk Bombay Dak. Hey, dat was een, uh, de Bombay Ducks Van het album Rhapsodies Van, uh, van uh, Rick Wakeman Ja Ja nee Ik zat even te kijken wat er stond Maar dat maakt niet ja. uit Oké, okay, het eerste uur zit er bijna op. Uh, we gaan even uh, maar eruit met Brian Hogger en de, en de Trinity en zijn prachtige vertolking van Day in the Life. Van de Beatles natuurlijk, maar dan volledig instrumentaal. We gaan op naar het nieuws en het weer van uh, twee, uh, drie uur. Maar ja, van drie uur. Welke uur is het nou? Drie uur. <laughs> drie uur, vijftienhonderd uur. Ja, en daarna gaan wij weer vrolijk verder met uh, waar we mee bezig zijn. De uh, vinyljaren. Jaren. Ook de glijfjes dus, draaien. Nou, Gaan we, soms, gaan we met lachen beginnen weer naar het nieuws soms word je zo moe gaan we al. weer met lachen beginnen naar nee, nieuws ik heb niks te lachen ik zag er eindig vandaag niks ah, ja, ga even wat te lachen beginnen nou, nou, nou wat leuks nou tot zo naar het nieuws